met het NOS-journaal. Israël en Syrië zijn het eens geworden over een staakt het vuren in het zuiden van Syrië. Dat meldt de Amerikaanse gezant. Er wordt al bijna een week hard gevochten in de regio Suweda tussen druzen en Bedouinen. Kort na het uitbreken van die gevechten greep het Syrische regeringsleger hard in. Vervolgens mengde ook Israël zich in de strijd met luchtaanvallen. Israël zei de druzen te willen beschermen. Syrië en Israël hebben het staakt het vuren nog niet bevestigd. Eerder was er ook al een bestand, maar daarna waren er toch weer gevechten. De NS wil weer praten met twee vakbonden over een nieuwe CAO. Deze week wezen de FNV en VVMC een eindbod van de NS nog af. Vanwege de geplande gesprekken gaat VVMC voorlopig niet staken. De NS en de bonden kunnen het al tijden niet eens worden over een nieuwe CAO. NS-medewerkers legden al vier keer het werk neer. Twee keer konden er door het hele land geen NS-treinen rijden... VVMC zegt dat er nieuwe acties komen als de gesprekken opnieuw klappen. Leden van vakbond CNV gingen wel akkoord met het eindbod. De VS en Venezuela hebben gevangenen met elkaar uitgeruild. Venezuela heeft tien Amerikanen vrijgelaten. Tegelijk zijn in El Salvador zo'n 250 Venezolanen vrijgekomen... die daar eerder dit jaar vanuit de VS zonder normaal proces naartoe waren gestuurd. Volgens de regering Trump ging het om bendeleden... De Venezolanen kwamen in El Salvador terecht in een beruchte gevangenis. Het Huis van Afgevaardigden in de VS heeft ingestemd met het schrappen van bijna 8 miljard euro aan uitgaven aan de publieke omroep en hulp aan het buitenland. Eerder had de senaat er al mee ingestemd. De wet is een wens van president Trump. Hij vindt de publieke omroep te links. Bij de bezuiniging op hulp aan het buitenland gaat het om geld dat bedoeld was voor noodhulp. Het weer, het is helder bij een graad of 15e dag, begint met veel zon. Het wordt 26 tot lokaal 31 graden. Later meer bewolking en kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. ZFM. Kijk en luister live mee via zfm-live.nl. It's It's all the yeah.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 Je weet wat ik nu voel. Jij ja, klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh eh eh Ik neem je mee, eh eh eh Ik neem je mee, eh eh eh Ik neem je mee, eh eh ik, ik denk aan haar en zij denk aan...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 Zie maar poedel dat je weet wat ik nu voel. Jij ik als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, wave, wave, wave, wave, ik neem je mee, wave, wave, wave, wave, Ik neem je mee, wave, wave, wave, wave, wave, wave, wave, wave, Vooraf, terwijl ik nu alleen maar denk: aan. Ah. wat zij is in de wereld. Zeg me wat je zeer, wil dan, wil dan, wil dan. wordt stil van, stil van, stil van. Zeg me wat je wil dan, wordt je stil van, Ik neem je mee, neem je mee, op reis neem je mee. Dus ik neem dus je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. ik neem je mee.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 Peleando, cuando con ella me envolví, si sí, mi mujer me estaba llamando, y tuve que darle billy. Y yo que no me dejé volver, villana, tú me hiciste caer. Ese guri que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel Leko, cambiamos de escena, hey, de RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena, si te jodio pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena. Pago mi condena So no. Op de wc Oud en meis genoeg Maar nog niets geleerd Geen vertrouwen meer Geen vertrouwen meer Wanneer zal ik genezen zijn? Kom ik hier ooit overheen? Nou, de dokter zegt Je bent gezond Maar liefste Ik voel me slecht